Voor het eerst sinds de oorlog tussen Israël en Hamas kunnen er hulpgoederen de Gazastrook in. Vanochtend ging de grensovergang met Egypte open bij Rafa. Op beelden is te zien hoe tientallen vrachtwagens het Palestijnse gebied inrijden. Het is onduidelijk onder welke voorwaarden de grens is geopend. In de Gazastrook is grote behoefte aan voedsel, brandstof en medische hulp. Sinds de aanval van Hamas op Israël twee weken geleden zijn er over en weer beschietingen tussen Gaza en Israël. De Gazastrook was tot nu afgesloten van de buitenwereld.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 Israëliërs in Egypte en Jordanië worden opgeroepen om die landen onmiddellijk te verlaten... uit angst voor vergeldingsacties vanwege de oorlog tegen Hamas. Israël heeft het reisadvies voor die landen verhoogd naar het hoogste niveau. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de protesten tegen Israël steeds heftiger worden... en dat de vijandigheid toeneemt. Ook voor Marokko is het dreigingsniveau verhoogd. Alle reizen die niet essentieel zijn worden door Israël afgeraden. Het weer, vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met ook buien. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Vanavond meer regen en aan zee flink wat wind. Morgen trekken de buien langzaam weg. De temperatuur blijft dan ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen Zandvoort He had white horses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 Van Langlevende Kunst in pluspunt om, als het goed is, kwart over twee, zoiets hè, met door uh, onze wethouder Gert-Jan Bluis. Ja. Uh, want we gaan even praten over die um, expositie en wat eraan vooraf is gegaan. Ja. Want jullie hebben vanaf ju juni zeg maar, mensen opgeleid in de kunst. Dat ja. kun je zeggen. Hè? Uh, Fred, wat heb, jij, uh, wat heb jij gedaan? Ik, ik deed uh, dramalessen. Drama met oh, okay. mensen, hoe ze uit een comfortzone konden trainen, en, en met bepaalde theatertechnieken. Ja. En het was ontzettend leuk, we hebben veel zeg maar, met rood kapje, en we hebben ontzettend gelachen. <laughs> dan moet je uitstappen wat rood kapje is, maar dan doe je niet alleen het stuk, maar dan doe je het ook in opera, of lachen, of ja, huilen, ja. en dan moet je het steeds opnieuw spelen, en dan is het hilarisch aan het worden, ja, maar je ja. durven we eens mensen zichzelf te geven. Ja.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 In totaal heb ik acht workshops gedaan, maar ik heb die groep van twintig vond ik een beetje te groot, dus dat heb ik in twee kleinere Split, groepjes ja. uh, gesplitst. En ik vond het heel leuk, heel divers groep mensen. Dus ik heb uh, ik heb genoten. Dus het, uh, een, uh, mooie ding. het waren uh, wat oudere mensen, hè. vanaf zestig kon je inschrijven, geloof ik, of zestig geloof ik. Ja. ja. Uh, uh, en mensen die eigenlijk nooit iets met kunst hebben gedaan. Klopt dat niet?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 Ik weet wel dat ik afgelopen dinsdag een inhaaldag gedaan heb. Oh. En dat iedereen eigenlijk al kwam. Uh, iedereen kwam, ze willen elkaar niet loslaten. Dus het is zo goed geworden. Ja, dat is leuk. Ja. En uh, voor elkaar over hebben. En dat is de kracht ja. geweest van deze lessen. Maar jij bent met twintig mensen tegelijkertijd gedaan? Twintig mensen tegelijk gaan, ja. Okay, maar dat... dat doe ik met grote groep, hoor. Dat oh, dat doe je ja, ja. meer. Ja, maar het is ook, je wist niet wat ze, wat ze willen en wat ze kunnen. En dat, ja. dan is het ja. ook weer als docent ook weer, ja, spannend. Wat, wat gaan we doen? En dan zie je toch resultaten. En wat kunnen ze? Hè? En wat ja, wat kunnen ze maar daar sta je toch versteld van. Het is ook ja. die kunstles. Ik ja. ben ook kunstenaar. Dan sta je toch van mensen. Ja, ik kan niet tekenen. En als je ziet wat ze doen. Het is prachtig. Ja. Ja. Het is leuk. Ja. maar het is gewoon, We hebben ze een beetje een, iets aangegeven. Eh, om iets te laten ruiken. Wat is. Dus zijn snuffel, stu, ze hebben een snuffelstage gedaan. Ja, ja. overal geroken. Hoe leuk het is. Maar het mooiste is het sociaal contact. Wat ze nu hebben onder elkaar.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 ja, ik kan niet tekenen, zeg ik. Anton Heijboer zei altijd, weet je wat kunst ja. is? Vijf per in je hand houden, dat is pas kunst. Ja. Nou, dat moet je gewoon ook. Ja. Iedereen kan tekenen, ja. maar het is wel of je... Uh, affiniteiten mee heb. Of niet. Tuurlijk, nee, dat is zo, ja. ja. Dus op met het... theater ook en met Donne ook. Ja. ja, op het eind waren er paarden paar die waren echt verbaasd hoe mooi het was geworden. Ja. Die, die verbaasden zichzelf. Ja. En dat is zo mooi om te zien, dan zijn ze me aan het glimlachen he. en helemaal blij van: kijk ja. wat ik heb gemaakt. Ja. ja, ze hadden dat nooit is verwacht. Is ze hadden nee, dat nee. nooit nee. voor zichzelf verwacht. Het was echt heel mooi om te zien. Ja. Ja. Want uh, ze konden uh, een, een bepaalde richting zoeken dan. He? Je had uh, boetseren, zie ik, glassview ja, ja. zien. Ja. Uh, uh, schilderen dan inderdaad en uh, improvisatie uh, ja. uh, gedaan hebben en yes. mozaïek. Ze konden zich voor een bepaald onderdeel aanmelden of zo of hebben ze alles gedaan? Alles. alles. Ze ze alles, alles, gedaan? Ja, alles ja? ja, dat was ook de opdracht dat je van alles oh. kon snuffelen. Ja, ja. Want anders dat. wordt het heel verwarrend natuurlijk. Het nee, schoon, begrijp ik uh, Niet iedereen kon altijd komen, daar had je inla-lessen voor, maar je had wel dat iedereen, je, je ging er voor twintig lessen ging je mee aan. Oh, ja. inderdaad. Ja. En dat maakte juist wel heel indrukwekkend. En, uh, ja. ja, want jij bent in juli Jullie dan Fred? Ik was in jullie, ja, ju, ja, ja, ju, ja Julia, sorry. Yeah, yeah, ja. ja, voor was Annemarie met uh, mozink, en uh. ik was dan de tweede. En dan was Ellen van met glas, ja. en toen kwam Karina ja. Dan. Kan En dan ja, ja, En uh, ja. uh, Donner was, ja. was de afsluiten. Goed hoor. Ja. Kleurrijk afgesloten. Ja, ja, ik zeg het was zo leuk. Ik denk ja, ik ken haar stijl. Ja. En alle mensen waren gewoon. Als een zonnetje. Al was het slecht weer. En je, je ziet jouw schilderijen zien. Ja de, nou de zon straalt. In ja het nou, ik heb uh, toevallig van de week nog op jouw website gekeken Donner. Ja geweldig. Uh, ja. Een mooie website is dat je Dankjewel. En er zijn prachtige dingen op allemaal. Echt uh, mooi met kleuren en dingen. Nou ja ik toon liefde en geluk via mijn log en ver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 In Zandvoort. Ja. Je hebt een, een, een atelier in de Verspijkstraat, nummer 104. Ja. Ik zou zeggen, iedereen gaat er eens kijken, lijkt me. <laughs> maar uh, hoe ben je hier terechtgekomen eigenlijk dan? Uit de liefde, heel Out charmante liefde. Okay, Nederlandse ja. man ontmoet in hm. Californië. Ik heb, uh, we zijn heen en weer gegaan, een tijdje in New York gewoond. Daar is mijn kunstenaarsopleiding oh, heb ik, uh, daar ja. gevolgd. Ja. Maar uiteindelijk in Zandvoort beland, waar ik met heel veel plezier werk. en... Ja. Bon. Dus ook al bijna 30 jaar, dan? Hè? Ja. Ja, ja, ja. Heftig? Nou ja, Santa Barbara is historisch, lijkt me. En, uh, nou, ik ben er zelf geweest daar in oh, Californië. Ja, geweldig uh, uh, langs die route, langs, langs de kust, zeg maar. Het is dus een prachtige hulp natuurlijk. Ja, ja. ja, mijn familie zit daar, dus ja. het is heel fijn om daar op bezoek te gaan. Ja, dat, begin, dat kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Ja. En jij, Frit, hoe, hoe ben jij in die kunst beland? Uh, uh, ik heb de docentopleiding gehad in kunstacademie ja. en toneelschool en, uh, uh, ja, en reg regie.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 zeer veel. Ja, maar ja. wel veel drama lessen geven. Ja. Ja. Laten we even terug naar die 20 mensen die ja. mee hebben gedaan. Want je kon je aanmelden bij Linda Oudendijk van ja. Flusspunt. Ja. Uh, was daar meteen, zeg maar, uh, interesse voor? Of, oh, ja. of ja, was, het ja. moeilijk, was het moeilijk om die 20 mensen bij elkaar nee, te komen? Uh, we waren samen zo'n date. noem ik het maar. Er konden oh. mensen komen. <laughs> ja. En Ik geloof, binnen een kwartier was het vol. Meen je dan, ja. We ja. hebben nog oh. een wachtlijst. Ja, wachtlijst heel veel ja. mensen. En die groep die deed mee, die willen nog verder door.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 Eigenlijk, hun doelen hebben ze echt bereikt. Mm, yeah. Niet alleen zijn mensen um, meer geïnteresseerd in kunst, maar ook dat ze een mooie verbinding hebben met elkaar. Want het hele concept is uh, langlevend kunst, want kunst verbindt. Yeah, en dat yeah. is echt gelukt. Uh. Is, uh, want uh, wij hadden afgelopen weekend die kunstroute yeah, kunst, met Stanford uh, Art. art en yeah, yeah. uh, bijna... Nou, bijna de hele groep is langs te komen. En die goed. wilden alle atelier's af. Dus oh, ja. ook bij mij en dan bij Ellen. En, wilde mm. Marie heeft gedacht, en zo nou, dan zo. Zonne-Marie even gedacht. nou, zo leuk vast. en lief, uh, ja. lief om mee te maken. Hoe, hoe was ja. dat? In Sanford Hart. Jij hebt er ook al meegedaan. Ja, geweldig. Uh, heb je druk gehad in je atelier? Heel druk. Ja, wat leuk. En uh, heel gezellig. Heel goed ja. geregeld. Overal publiciteit. En ja, ja genoten. Ja, ik ben hier geweest in uh, LDC natuurlijk. En ik ben in het, uh, het raad, oude raadhuis ja. geweest. En nog een paar plekken, maar het was overal uh, lekker druk. Heb jij ja. meegedaan, Fred? Nee, helaas niet. Ik moest zaterdag uh, in het Vergoog Museum staan voor Pokémon. Oh. Zondag... Oh, ja, uh, ja, ja, oh, dat was gezien het Ja, dat was een hele het en zondag. Spidee plaatjes. Ja, en, en mijn partner, uh, wij zijn ook ambassadeur van Kika ja, voor kinderkanker. Ja. En dat was de marathon van Amsterdam, dus ik oh, moest oh. daar zijn. Oh. Dus, uh, en volgend jaar heb ik ook gezegd, tegen Donne, doe ik mee, want ik ben aan Zandvoort. Ja, ja. En ik doe overal, exposeer ik in Nederland. En ik laat Donna en Annemarie ook overal meedoen, in mijn eigen dorp, ben ik er dan niet? Ja. ja. Nou ja, dat kan gebeuren een keer. Nee, yeah, yeah, maar het, is, het was ontzettend leuk. Wat heel knap is hoe de, de, de heel veel reclame is gemaakt. Mooie filmpjes. En ik denk, Zaltvoort daar, wij zijn goed bezig met Dus kunst. Uh, Echt? Staat op de kaart, of Ja, staat op de kaart. Ja, en ja. nu. Is, en de procuraat uh, voor de kunstlijn, dus het is ook goed die ja. verbinding dat niet alleen maar halen is, maar Zalvoort ja. is gewoon. Ja. Ja, top, maar in zomer is het twee dagen. Ja. Nu uh, zag ik dat in Bergen. Het is het tien dagen, tien dagen het is, ja. ja. Uh, maar ja, ik doe het met de Roze Kunstlijn bij twee maanden. Twee maanden zelfs? Okay, ja, in november en ja. Ja, december. Ja. Ja. Want oh. het is, daar geef je ook de gelegenheid. Maar dan heb ik ook de raadzaal helemaal. Hè. Ja, dat is waar. Je hebt ja. natuurlijk ja. Met Bergen heb je natuurlijk wel het weekend. Ja. En als je een eigen atelier hebt, kan je hem openzetten. Maar heb je met een gast, dan moet je gewoon niet weekend. Ja, dat, dat is, is soms zo. het nadeel daarvoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, Bergen uh, staat bekend als een kunstdorp. Maar ik denk dat Zomvoort ook steeds beter eh uh op de kaart komt er staan. Geweldig. We weten, zeker. ik denk dat we niet weten hoeveel ja, hoe creativiteit ja. mensen hier wonen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, laatste vraag, want uh, uh, de, wat jullie nu gedaan hebben, is dat voor herhaling van het Komt dat volgend jaar terug? Ik, ik denk dat het zeker cool. voor de herhaling Dat wordt ja. wel gesproken. Er is dus heel veel belangstelling in ieder geval. En 20 andere, andere mensen natuurlijk. Dus, uh, nou ja, je moet ook met, het gaat ook om de subsidie. Het gaat ook om ja, hoop dat we dat weer voor elkaar krijgen. Want ik zag dat het onder andere door de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 een school of zoiets. So -so. ja, nou ja, als je het vijf jaar doet. Uh, heb je honderd nieuwe kunstenaars. Hè? Zo kun je, kun je ook rekenen. Ik ik, ja. Ja. Maar ik denk dat het, is, het zou zonde zijn als het uh, niet door zou gaan. Nee, dat en ik denk, hoop dat het doorgaat. Ja. het heeft wel bewezen dat het. Uh, okay. heeft, en dat is ook dinsdag ook. voor we hebben de handhavers zijn extra ingezet. Ja. Het de drukte ja. Ja, maar, helemaal naar het ja, ja, ja, ja. pluspunt ja. toe. Ja. Ja, <laughs> Oké, okay, Fred en Dorneik. Super bedankt dat we dit mochten. Ja, ik uh, vond het leuk om hierover gesproken te hebben. Ja. ja en, en ik wens jullie nog één Ja, en uh, ja kom met alle, kom ik alle, dan alle. Ja, zie je, vanaf 2 uur, vanaf 2 uur ja. Ja. in pluspunt eh uh, Plus, op Vlemingplein ja. in de het Noord, hè, heel he. mooie, dingen. Ja. Hele mooie dingen. Okay. Ja, heel mooie dingen. Je zou versteld zijn. Iedereen is welkom. Niet ja. iedereen. Ja. helemaal goed. Ja. Hartstikke ja. bedankt. Dank dan goed niks het nog. Oké. Bedankt. Ja. Ik ken nog moziet that dream I'm dreaming by There's a voice inside my head saying You'll never reach it Every step I'm taking Every move I make feels lost with no direction My faith is shaken, But I, I gotta keep trying Gotta keep my head held high The moon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 Restaurant dat ook bezorgt. Dat is door technische onvolkomenheden toen niet uitgezonden. Dus zij komen het laatste kwartier ons nog even vertellen hoe dat gaat en, en welk, uh, hoe, hoe dat werkt. Dus, maar goed, we gaan nu luisteren naar Carina Vere, die de toren van de protestantse kerk is beklommen. Goedemorgen, Zandvoort. Ik sta hier nu op een best wel tochtige plek en ontzettend hoog.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 De lucht Hij zakt hier langzaam Maar de lucht gaat nu naar het orgel. Naar het orgel. Dus nu ja. moet je een liedje spelen. Ja, maar je, je speelt <laughs> geen orgel. Ja. Dan gaan we eens even naar het orgel kijken. Echt prachtig. Wie onderhoudt dit elke keer zo mooi? Um.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 Koppeling, klavier. Er zijn alle registers. Ja, prachtig. De trompet natuurlijk. En de bourdon. subas. van God. Als je nu op de toetsen drukt, komt er wat uit? Oh nee, er komt niks uit. Nee, dan moet het echt aangezet worden. Ja. Een prachtig uitzicht over het... Ik denk dat je dat een balkon noemt. Noem je dit een balkon? Dit is een balkon.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 De, ja, de geldkist van de kerk. Ja. En die zat tot de nok vol met munten, met goudstukken. Nou, de kerk was natuurlijk vroeger wel een rijk instituut. Iedereen ja. droeg bij ja. omdat het ook eigenlijk van iedereen was. En ja. daarom zien wij hele kleine dorpjes zo'n hele mooie kerken. Omdat het eigenlijk ook hun, uh, hun gemeenschapshuis was. Ja, en waarom valt hier het pleisterwerk vanaf eigenlijk?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 Uh, het is bekend dat uh, uh, leegstand dreigt hè, voor de kerk en uh, komende zaterdag 28 oktober gaan uh, betrokkenen uh, en ook ondernemers praten over uh, ja, wat er nou met die kerk moet gaan gebeuren. De, de, de, ze zoeken naar een nieuwe bindende maatschappelijke functie.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 gefinancierd moet worden. Er zit er altijd natuurlijk ook onderhoud aan een kerk. Als mensen het onderhouden moeten ze betaald worden. Als mensen erin werken moeten ze betaald worden. Ook mm -hmm. ik krijg mijn salaris vanuit de, uit de kerk betaald. Ja. En dat is voor die middag, voor ja. de ondernemers. Ja, ja. ja en um, jij hoopt echt op uh, mooie ideeën.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 uh, ja, het is nu 4 minuten voor elf als het goed is, als ik het goed kijk. Dus we kunnen net nog één uh, nummer draaien en die is van de Stones.